Kort daarvoor waren er in de buurt schoten gehoord. Na ongeveer twee uur werd hij door agenten uit de boot gehaald. djokov vluchtte vluchte gisteren te voet... na een wilde achtervolging door de politie. Daarbij werd zijn broer, de andere verdachte... van de aanslag in Boston, doodgeschoten. De Chinese provincie Sichuan is getroffen door een zware aardbeving. Dat gebeurde even na acht uur plaatselijke tijd...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 Jasper Reis gaat niet in hoger beroep tegen de zelfstraf van 18 jaar die hij kreeg opgelegd. Dat heeft zijn advocaat gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman. Jasper Reis werd veroordeeld voor de moord op en de verkrachting van Marianne Vaatstra. Zijn advocaat zei dat S de zaak nu wil laten rusten. Ook al zijn ze beide teleurgesteld dat de rechter moord en geen doodslag bewezen heeft verklaard. Heel Friesland heeft er belang bij dat er nu een eind komt aan de zaak, zei de advocaat. Die zei ook dat er om persoonlijke redenen niet bij de uitspraak aanwezig was. Hij wilde de redenen niet toelichten. Het weer droog en helder met minima rond het vriespunt en voorstaande grond. Overdag volop zon en droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Alleen op de Wadden blijft het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO. Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Vanaf deze week werken Roos Woord en Karos De Nacht van het Goede Leven samen. Elke vrijdagnacht en zondagnacht van 4 tot 5 zenden we gezamenlijk een hoorspel uit, gevonden in de Hilversumse archieven.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 De hoofdpersoon, Michael Strogoff, wordt door de Tsaar gevraagd... een boodschap naar diens broer te brengen. Rusland wordt in het oosten onder de voet gelopen door de Tataren. Die worden geholpen door een overgelopen ex-officier... van het tsaristische leger, Ivan Agarov. Zo hoorde ik zijn naam althans genoemd in dit hoorspel. Maar wanneer je op internet zoekt, dan heeft men het daarover Ogarev. Maar goed dat even terzijde. Omdat er verraad in het spel zal zijn... moet de Grootvorst gewaarschuwd worden. Strogov krijgt een brief mee en de instructie zich aan niemand... maar dan ook niemand bekend te maken. Daaraan houdt hij zich stipt, zelfs tegenover zijn oude moeder... die in Omsk woont en hem op doortocht daar herkent... Het is in ieder geval het begin van een berg moeilijkheden. Gelukkig heeft de koerier hulp in de vorm van een jong meisje, Nadia... dat onderweg verliefd op hem is geworden. Vannacht hoort u de eerste twee delen uit deze bewerking van Rob Gerard... onder regie van Harry Bronk, Feest in het Nieuwe Paleis... en Nikolaj Korpanov begint zijn reis. Mihail Strogov, Mihail Strogov, Mihail Strogov, Mihail Strogov, Mihail Strogov, Mihail Strogov, Strogo. Strogo. Strogo, de koerier van de tsar. Mama, wat is het hier toch prachtig. Al die kristallen kronen, die spiegels en dan het plafond. Het lijkt wel van massief goud. Inderdaad, Anne. Deze zaal van het Nieuwe Paleis is bijzonder mooi. Heel wat mooier dan die van het oude was. En al die uniformen en die eretekens. Wanneer wordt ik nu aan zijn majesteit het zaar voorgesteld? Voor het in begint. Maar dat duurt nog wel even. Het is nog geen twee uur. Waar is de zaar eigenlijk? Oh, kijk daar bij dat raam. Hij staat naar buiten te kijken. Naar de boten zeker. Waarschijnlijk wil hij even bekomen voor al het converseren. Of hij telt de torens. Voor zover hij ze in het donker zien kan. Oei, <tie> ja, wat een opmerking. Bovendien weet hij heel goed dat het er bijna 300 zijn. die van het Kremlin inbegrepen. Wat ziet hij er eenvoudig uit? In het officiersuniform van de gardejagers. Oh, Tsar Alexander houdt niet van pracht en praal, aan je... Maar intussen gunt hij het ons allemaal van harte. Oh, hij is een goed mens. Een heel goed mens. Ja, in dit uniform verschijnt hij zelfs te midden van zijn escadrons kajori en kozakken. terwijl zij in gala gestoken zijn. Kijk, oh, nu wendt hij zich weer tot zijn gasten. Vreemd. Er ligt een zorgelijke trek op zijn gezicht. Natuurlijk mag u bij mij komen zitten, luitenant Nidal Yashin. Ik dacht eigenlijk dat u liever zou dansen dan een oude man gezelschap houden. Ook al is hij dan een vriend van uw pleegmoeder. Ik ben nog maar kort in Moskou, zo u weet. Mm -hmm. Ik heb nog te weinig families. Maar ik stoor u toch werkelijk niet groot van Skikori. Oh, allerminst. Ik zat zomaar wat na te denken. Over geruchten. Vage geruchten. Waarover men op een schitterend feest als dit zeker niet spreekt. Maar ik moet me toch bezighouden. Ik ben zo lang in Siberië geweest als gouverneur van de westelijke provincies. Verwacht u moeilijkheden in Siberië? Misschien. Ik weet nog maar weinig van Siberië. Alleen dat het ver weg ligt, heel groot is... dat er misdadigers en politieke gevangenen toe gaan. En, <laughs> en dan natuurlijk dat de broer van zijn majesteit... in eerkoets zet op als gouverneur van de oostelijke provincies. Siberië is van enorm belang voor ons land. Vanwege zijn bodemschatten. Onze problemen liggen in het zuidoosten... bij de grenzen van Turkestan en China... Zoals u zeker wel weet, hebben we al vaak moeten vechten... tegen de Caucasiërs van Turkestan. Die Tartaren zijn een gevaarlijk en vechtlustig volk. Maar er liggen toch voldoende regimenten in Siberië-hoogheid? Meer in het westen. En die regimenten hebben minstens veertien dagen nodig... om zich over een behoorlijke afstand te verplaatsen. Vergeet u niet dat er geen enkele spoorlijn in Siberië is. En zijn er zijn nog altijd de Kirgize stammen die kunnen als tijdelijke buffer dienen. En we hebben een telegraafverbinding. De Kirgize zijn een onderworpen volk. Die zijn onbetrouwbaar. Bovendien hebben ze weinig weerstand... Uit uw woorden moet ik opmaken, hoogheid, dat u inderdaad nieuwe moeilijkheden verwacht. De Emir van Bogara, een van de machtigste mannen van Midden-Azië, neemt de allure aan van een moderne Gensis Khan. Ik verwacht niets. Ik vrees alleen. Maar laten we een gezelliger onderwerp kiezen, mijn jonge vriend. Ach, kijk, er is generaal Kisif. Ik heb hem nog niet gezien. Er schijnt iemand te zoeken. Dat ik ben het saair. Ga naar hem toe. Ik zou maar eens gaan dansen. Luister nog niet al jasje. Er zijn hier mooie meisjes in overvloed. Weer nieuws, majesteit. Komt u mee naar het venster, generaal. Nou. Alweer een terren, majesteit. Waar van vandaan? Dit uit Tomsk. Betekent dit dat de telegraafverbinding niet verder meer gaat? Sinds gisteren is de verbinding voorbij Tomsk verbroken. Met andere woorden, we kunnen het hele midden- en oosten van Siberië niet meer bereiken. Dus ook niet mijn broer, de Grootvorst, in Irkutsk. Nee, majesteit. En waarschijnlijk zullen de telegrammen zeer binnenkort... zelfs niet meer over de Siberische grens komen. Maar intussen hebben de westelijke troepen toch opdracht gekregen... om op te rukken naar Irkutsk. Inderdaad, majesteit. Dat was het laatste telegram dat de overkant van het Baikalmeer heeft bereikt. Hebben we nog wel verbinding met de westelijke gouvernementen Omsk... Ja, majesteit. En we hebben op het ogenblik de zekerheid dat de Tataren de grensrivieren tussen de oostelijke en de westelijke provincies nog niet overschreden hebben. Maar hoe ver ze precies zijn doorgestoten, weten we niet. Is er nog geen bericht over de waarde Ivan Akarov? Geen enkel, majesteit. De prefect van politie weet niet of hij de grenzen over is of niet. Laat ons een signalement onmiddellijk doorgeven aan alle telegraafkantoren waarmee we nog verbinding hebben. En stuur elk uur een telegram naar Tomsk. De bevelen van Uwe Majesteit zullen dadelijk uitgevoerd worden. En denk erom, generaal, met niemand een woord over dit alles. Mijn gasten hebben zich op dit feest verheugd. Daarna kunnen ze wel weer met ernst van het leven worden geconfronteerd. En houdt u mij nauwkeurig op de hoogte. Tot alles, Majesteit. Amo, Germes de Blond. Hallo, Mr. Jollywood. Ik was al vandaag studieerder op de merken. Ik kon moeilijk geloven dat u niet aanwezig zou zijn vandaag. Oh, een prachtig feest, hè. Zoveel te zien. Ik uh, heb bij nicht Madeleine altijd een ander getelegrafeerd. Wel, wel, uw nicht Madeleine. En nog altijd even geheimzinnig met een werkelijke naam. U weet toch ook dat ik schrijf voor de Daily Telegraph? Ja, mijn nicht Madeleine is een Française van het... Uh... Zo die hè? Zij houdt er niet van dat iedereen kent haar identiteit Zo, zo. Wat hebt u, niet dan wel geseind over het feest? Ik weet ze is graag vlug en goed op de hoogte. Dus ik heb haar gedetafeerd dat ik op het feest een zekere somberheid op het gezicht van de vorst meende waar te nemen. Zo, ik vind anders dat hij een schitterende indruk maakt. Ah, voilà, dat vertellen dus de kolommen van de DD-Dedagaaf morgen. Ik merk het, u hebt niet mijn ogen, mon cher ze registreren scherp. En wat ze registreren staat voor de rest van het leven als een fotografisch beeld genoteerd. Maybe, maybe. Maar dan mis u toch mijn oren. Daarmee is het precies zo gesteld als met die ogen van u. En horen kun je op dit feest nog heel wat meer dan zien. Wanneer je tenminste zachte, vage opmerkingen weet te onderscheiden. Uh, wat de geluidsondrukking van dat zaal betreft, meneer Blonte... Herinnert u zich wat er eh, in 1812 in Zagreb is gebeurd? Alsof ik erbij geweest ben, Mr. Joliot. Nou, dan weet u dus dat Sarah Alexander tijdens een feest... dat ter zijde werd gegeven... de mededeling ontving dat Napoleon met de voorhoede van het Frans... de Niemen was overgestoken. Ondanks dit bericht dat hem zijn rijk kosten, dus, bleef hij op het feest en liet beslist niet meer ongerustheid blijken... Dan liet hij zo even blijken... toen Keith hem vertelde dat de telegraafverbinding... tussen de grenzen en het gouvernement Irkutsk verbroken zijn. Ah, ah, ah, dat weet u dus? Dankzij mijn woorden. Feitelijk is de gewoonte om van een speurneus te spreken helemaal fout. Hè? Men ruikt het nieuws alleen in figuurlijke zin. Men hoort en ziet het in letterlijke zin. Wat ons betreft zou men beter van speuroor en speuroog kunnen spreken. Oh. Uh, maar hoe bent u achter het feit van die verbroken telegraaf geraakt? omdat mijn laatste telegram maar uh, tot Oudinsk is gekomen. Het mijne kwam niet verder dan. No ja, -no -ja. <laughs> geeft toen tot de helft. Maar oui, dan zult u er ook op merken dat. dat, dat althans, weten die niet waar, dat de troepen van Nikolaevsk nieuwe orders hebben gekregen? Zeker, zeker. En tegelijk heeft aan de Kozakken van het gouvernement de telegrafeerd te verzamelen. Ik weet het, mon cher, ik weet het. En morgen zal mijn liever nicht Madeleine uit de weten. Daarvan kunt u zeker zijn. Precies, de lezers van de Daily Telegraph. Oh, als men overal goed oplet. Oftewel, aandachtig luistert. Oh. Overigens een zeer interessante veldtocht mee te maken, monsieur Blanc. Hè? Oh, u dacht nog niet, Mr. Jolivet, dat mijn blad me van ver kijken. Oh, oh, In dat geval is het heel goed mogelijk dat wij elkaar vandaag of morgen ergens komen waar het heel wat minder veilig is dan op deze dansvloer. Ja. Of... <laughs> Glad. Wel, generaal Christophe. De telegrammen gaan niet verder meer dan Tomsk, Majesteit. Dan hebben we onmiddellijk een courier nodig. Ik ga nu naar mijn werkkamer. Laat de prefect van politie daar bij me komen. Zeker, Majesteit. Het souper neemt een aanval. Nu word ik aan Zijne Majesteit voorgesteld, hè, mama? Zijne Majesteit heeft zojuist met generaal Kieshoof de danszaal verlaten. Ik ben bang aan dat vadertje zei nu andere zaken als een hoofd heeft dan die mutantes. Maar papa... Straks misschien, tijdens of na het souper. Gaat u zitten, perfecte. En vertelt u me alles wat u weet van Ivan Agarov. Het is een uiterst gevaarlijk man, majesteit. Hij had de rang van kolonel. Ja, majesteit. Het was een schrander officier. Bijzonder schrander, maar onbeheerst. En van een eerzucht die voor niets terugdijnste. Hij heeft geïntrigeerd en is toen door uw broer gedegradeerd en naar Siberië verbannen. Wanneer was dat? Twee jaar geleden. Na zes maanden heeft uw majesteit hem genade geschonken en is hij naar Rusland teruggekeerd. En is hij sindsdien niet meer in Siberië geweest? Jawel, majesteit. Hij is teruggegaan. Vrijwillig. Er is een tijd geweest, majesteit, dat men uit Siberië nooit meer terugkwam. Maar zolang ik leef, zal Siberië een land zijn waarvan men wel terugkeert. Oh, perfect. Ik ken uw inzichten. Ik weet dat u de bevelschriften van eertijds... die altijd levenslange verbanding inhielden, mist. Maar ik heb nu eenmaal zo mijn eigen standpunt. Ook al plaatst ons dit voor probleem als nu... wat betreft Ivan Agarov. U weet, majesteit, dat ik uw inzichten altijd laat prevaleren. Ja, dat weet u. Is Agarov niet een tweede keer in Rusland teruggekeerd... Naar die Siberische reis, waarvan het ware doel nooit bekend is geworden. Ja, majesteit. En sindsdien heeft de politie zijn spoor verloren. Nee, majesteit. Want de veroordeelde wordt pas goed gevaarlijk... op de dag dat hem genade geschonken wordt. Hmm. U houdt dus wel, alle die uit Siberië terugkeren, nauwlettend in het oog. Waar was Agarov het laatste? In Pierre. Maar zijn gedrag gaf niet de minste aanleiding tot verdenking. Omstreeks maart heeft Pierre hem weer verlaten. Het is mij niet bekend waar hij heen is gegaan. Dus sindsdien weet men niet waar hij gebleven is? Nee, majesteit. Maar ik weet het wel. Ik heb anonieme mededelingen ontvangen... die niet door de bureaus van politie zijn gegaan. En gezien wat er op het ogenblik aan de grenzen gebeurt... heb ik alle reden om aan te nemen dat die mededelingen juist zijn. Wil uw majesteit ermee zeggen... dat van Agarov de hand heeft in de inval van de Tataren? Ja. En ik zal u nog meer vertellen, prefect. Nadat Akarov Pierre verlaten had, is hij het oralgebergd overgetrokken. Hij is Siberië binnengedrongen en heeft geprobeerd de zwervende Kyrgyzestam in opstand te brengen. Daarna heeft hij steun gezocht bij de emir van Boeghada... die maar al te bereid werd gevonden om met zijn tatarse horde het Russische Rijk binnen te vallen. Dat is allemaal heel heimelijk voorbereid. Maar nu is de bom gewarst en alle verkeer tussen West en Oost-Siberië al onmogelijk. En wat nog het ergste is... Agarov wil een aanslag plegen op het leven van mijn broer... die hem destijds heeft verbannen. Maar Uwe Majesteit heeft een grote troepbeweging bevolen... in de richting van de Oeral en Zuidoost-Siberië. Ja, dat liet de, de telegraafverbindingen nog maar net toe. Maar het kan nog weken duren voor die troepen tegenover de Tataren staan. En dat kan voor mijn broer noodlottig zijn, welke verbinding tussen Moskou en Irkutsk is verbroken. Maar zijn de keizerlijke hoogheid, de grootvast, weet uit de laatste telegrammen toch welke hulp heeft te wachten van de gouvernementen die het dichtst bij Irkutsk liggen? Dat weet hij. Maar wat hij niet weet is dat Ergerhof hem naar het leven staat. En mijn broer kent die man niet persoonlijk. Ergerhof is van plan naar Irkutsk te gaan, de grootvast zijn dienst aan te bieden. Heeft hij eenmaal het vertrouwen van mijn broer gewonnen... dan levert hij eerkoets aan de Tateren en is mijn broer verloren. Ik weet dit uit de berichten die ik ontving, maar de grootvorst weet het niet. En hij moet het weten. Dan blijft ons maar één ding over, majesteit. Een koerier naar de grootvorst te zenden. Ik heb generaal kwistof opdracht gegeven geschikte man te zoeken. Siberië is een bijzonder gevaarlijk land voor een opstand met al die. Ja, maar u wilt toch zeker niet insinueren... dat de politieke ballingen een gemene zaak met de vijand zullen maken? Vergeet u mijn majesteit, maar met ongerustheid... De inval is niet tegen de keizer gericht, maar tegen Rusland. Tegen het land dat de politieke ballingen nog eens hopen terug te zien. En dat ze terug zullen zien, zolang ik regeer. Ook omdat ze dit weten, zullen ze nooit met de Tataren samenspannen... om de Russische macht te verzwakken. Er zijn nog andere voordeelden in Siberië dan de politieke majesteit. Die misdadigers laat ik aan uw ambtenaren over, perfect. Dat is het uitvaagsel van het mensdom. Die horen bij geen enkel land. En de Kirgisen, majesteit? Ja, zij vormen inderdaad een bijzonder gevaarlijk element. Twee miljoen zwervende tentbewoners. Zij kunnen veel orenszaaien onder de Tataren en hun opmars ernstig vertragen... Maar steunen ze de invallers... dan kan het de verovering van heel Aziatisch Rusland betekenen. Althans een afscheiding van geheel oostelijk Siberië... met alle economische gevolgen daarvan. Anderzijds heeft Le Chien al geschreven dat een afdeling infanterie... een tienmaal grotere kergies macht het hoofd kan bieden... en dat een enkel stuk geschut hem volledig in bedwang kan houden. Maar dat stuk geschut, dat zal dan toch wel moeten komen... uit de Russische provincies. Dat wil zeggen over een afstand van 2000 tot 3000 verst. En vergeet u niet dat er alleen maar een rechtstreekse, één rechtstreekse weg is tussen Jekaterinburg en Irkutsk. En dat de steppen vaak zeer boerassig zijn. Wist u maar precies, majesteit, hoe ver de Tataren gevorderd zijn? Ik ben het eens met de minister van Oorlog dat hun eerste aanvalsdoel waarschijnlijk Tomsk is. Ons militaire middelpunt in West-Siberië, dat de Kirgisen controleert. Hebben ze dat in handen, dan staan ze sterk. Valt dat door de list van Agarov, dan is Siberië verloren. En ook mijn broer. Een moedige en intelligente koerier zal de grootvast nog tijdig kunnen bereiken. Maar vinden we een met voldoende moed en intelligentie voor deze haast bovenmenselijke opdracht? Delicieux! Werkelijk, excuse tou hè? Weet u niet, monsieur Blount? Yes, Mr. Jolivet. Naast de cuisine Française ken ik allemaal één, dat is de Russische, hè? De Engelse telt natuurlijk helemaal niet mee. Nee. <laughs> Ziet u ook nog iets bijzonders, Mr. Jolivet? Oh. Behalve de reerug op mijn bord. Een kostelijk gezicht, overigens, zie ik alleen nog maar dat het zaar nog niet uit zijn werkkamer is teruggekeerd. Maar wat, wat heeft u eerst dan wel opgevangen? Dat ben een courier zoek die met spoed naar Ikoetsk vertrekken kan om de Grootvorst in te lichten. Bent u wel eens... Ik in Siberië geweest, mon cher. Wat u, nee. <laughs> Ook zou hij durven veranderstellen. Nee, nee. Ik bedoel alleen dat u de toestand in Siberië niet zo goed kent, blijkbaar. Want zou hij niet zo luchtig praten over het zenden van een koerier van Moskou naar Irkutsk? Dat is 5.500 kilometer. Oh, werkelijk. Excuse dit beeldstuk. Echtelijk. Excuse. Oh, maal is, maal is. Ja, ja, ja. Ik zei dus 5.500 kilometer. Van de Russische grens af, geen spoorlijn. Een rechtstreekse weg, behalve dan het laatste stukje. Onafzienbare steppen waar men aan overgeleverd is met een bespannen wagen. Ja, ik weet niet. Heeft daar een naam voor? Ik ben ik vergeten. Of, of met een slee. En bovendien, bovendien moet die koerier de opstandig gebied. En er zijn er nog een paar aangelegenheden die deze onderneming wel zeer kan maken. Voor een verwende Fransman zoals u. Ja. De Russen zijn wat meer vertrouwd met de door u genoemde situaties. Aha. Dan blijft het uiteraard een gevaarlijke onderneming. Wie zal dat ontkennen? Geef uw ogen is goed de kost. In plaats van uw maag... Nee, nee, nee, het wessetje Hij heeft je ongemerkt aan de hoofdtafel gezet. Ja, zelfs u zult nu de zorgelijke trek op zijn gezicht al daarnemen. Aandacht voor zijn majesteit, de tsaar aller Russen. Bezigheden van onverwachte aard hebben mij helaas belet... de hele nacht in uw zo gewaardeerd gezelschap verblijven. Ze zullen mij ook verder bezighouden. Maar er zijn enkele jonge dames... die aan mij zouden worden voorgesteld. En ik kan mij hun teleurstelling indenken... wanneer dat niet zou geschieden. Als men jong is... wegen dergelijke dingen bijzonder zwaar. Bovendien is het mij persoonlijk niet onwelkom... hen te leren kennen. Want wie weet van welke grote mannen... ze eens de moeders zullen zijn. Wij onderbreken daarom dit souper enkele ogenblikken. Terwijl de jonge dames aan mij worden voorgesteld... kunt u dansen, zo u dat wilt. Oh mama, dat gebeurt het toch nog. Kijk, hij gaat Anna Klimentje waar. Ik zou u met dat dansen luiteren aan het jasje Blijkbaar hebt u het er toch maar op gewaagd en meteen de mooiste meisjes uitgekozen. Zijn. Mijn pleegmoeder heeft mij aan enkele families voorgesteld. Alleen die mensen waar is werkelijk heel charmant. En haar vader heeft veel invloed. Oh, daaraan heb ik uh, nogal aan minst gedacht, Hoogheid. Dat begrijp ik, maar een man moet nou eenmaal aan zulke dingen denken. Er zijn op het ogenblik andere dingen die me bezighouden, hoogheid. Uh -huh. Uw vrees wat Siberië betreft, lijkt me gegrond naar wat ik zo hier en daar heb opgevangen. Dat betekent dan opnieuw strijd voor ons vaderland. Een strijd waarbij ik mogelijk ook zelf betrokken raak. Niet onwaarschijnlijk. Ik ben niet bang voor de strijd. Ik ben tenslotte een militair. Maar u zult het misschien vreemd vinden, hoogheid, in verband met mijn leeftijd. Maar ik vraag me soms toch af waarom er altijd strijd moet zijn. Ja. Dat heb ik me mijn leven lang afgevraagd, jonge vriend. waarom zou die jeugd er niet eens zo van nadenken? Toen Napoleon verslagen was, dachten we dat er eindelijk een periode van rust zou aanbreken. Landen en volken hebben politieke rust nodig om zich ten volle te kunnen ontplooien. Maar er is altijd weer strijd. Opstanden, revoluties, plaatselijke rebellie. In de periode dat ik gouverneur was van westelijk Siberië... hebben we niets anders gekend. Opstandige huilen die de boeren het werk onmogelijk maakten. Plunderende en moordende benden die voortdurend onrust brachten in het land. De kirgiezen hebben de bevolking voor hun onderwerping ook heel wat bezorgd. <laughs> Dan praten we toch weer ernstig. Laten we daarmee tot morgen wachten. Gaat u weer dansen? Die jonge meisjes zijn weer beschikbaar. Anna ook. Kijk. Het soepje wordt hervat. Het zagen ze in de verdwenen. Hij heeft het snel afgedaan. Je wonder. Ja, binnen? Generaal Kieshoff, eindelijk. En? De koerier is gevonden, majesteit. Is hij in alle opzichten geschikt? Hij heeft al meermalen een moeilijke zending met succes volbracht. Ik durf persoonlijk voor hem in te staan. Waar heeft hij die zendingen volbracht? In Siberië, majesteit. Deed hij al dienst in het paleis? Ja, majesteit. U kent hem persoonlijk? Inderdaad. U kunt hem zelf ondervragen als u wilt. Ik heb hem meegebracht. Zijn naam? Michael Strogoff. Goed. Vertel me nu alles over hem wat van belang kan zijn... voor ik hem binnenroep. Om te beginnen, majesteit. Zijn vader was een Siberische jager in het gouvernement Omsk. Een buitengewoon moedig man. Behalve veel klein wild heeft hij met het jachtmes meer dan 40 beren gedood. Hm, die jagers stoppen anders altijd na hun 39 Het bijgeloof wil namelijk dat de 40ste beer ongeluk brengt. Piotr Strogoff heeft dat bijgeloof kennelijk genegeerd, majesteit. Zoals hij alles negeerde waar veel jagers voor terugdijnsen. Hij zette zijn vallen op de steppen en in de bossen... ...even zowel uit in de gloeiendste hitte van de zomer... ...als bij een temperatuur van 50 graden onder nul. Leeft hij nog? Nee, meester. Hij stierf tien jaar geleden... ...een natuurlijke dood. Goed, dat was de vader. En nu de zoon. Van zijn elfde jaar af vergezelde hij zijn vader op alle tochten. En op zijn veertiende doodde hij met knuppel en mes... ...zijn eerste Siberische beer. Bovendien sleepte hij de huid na het dier gevuld te hebben naar de ouderlijke woning een paar versten ver. En dat daad geen geringe prestatie wil een jongen van die leeftijd. Gaat u verder? Hij bleef met zijn vader rondtrekken tot hij volwassen was. Toen kende hij alle geheimen van de jager en was hij gehard als weinigen. Zijn instinct wees hem veiligste weg. Hij had geleerd te letten op de geringste tekens in de natuur. En hij was in staat alles te doorstaan: kou, hitte, honger, dorst, vermoeienis. Hij kan nachtenlang zonder eten en drinken en nachtenlang zonder slaap. Waar anderen doodgevroren zouden zijn... wist hij zich in de steppen tegen de kou te beschermen. U bent goed ingelicht, generaal. Een man met een ijzeren stel, dus. Inderdaad, majesteit. Maar bovendien met een hart van goud. Trouw, toegewijd, hulpvaardig. Geen enkele zwakheid. Daar geloof ik nog niet in. Als u het een zwakheid noemt me wild, majesteit... dan zou de liefde voor zijn moeder als zodanig kunnen gelden... De oude Marfa Strogova woont nog altijd in Omsk. En als hij in de buurt is, zal hij nooit nalaten haar te bezoeken. Wanneer kwam hij in onze dienst? Tien jaar geleden, majesteit. Toen hij twintig was, kreeg hij een plaats in het Korps Couriers... waarin hij de rang van kapitein verwierf, dankzij zijn moed en zijn intelligentie. Zijn eerste opdracht gaf hem direct al de kans om zijn kwaliteiten te tonen. Het betrof een reis naar de Caucasus dwars door opstandig gebied... Ook een belangrijke zending naar het uiterste oosten van ons Aziatisch gebiedsdeel... volbracht hij met grote koelbloedigheid. En na elke volbrachte taak kreeg hij enige tijd verlof... en hij verzuimde nooit dan de verre reis naar zijn moeder te ondernemen. En nu we hem nodig hebben, is hij juist in Moskou? Hij heeft drie jaar in het zuiden gewerkt, majesteit. En hij was dus zeker aan verlof toe. Na zich hier gemeld te hebben, zou hij weer vertrekken voor een bezoek aan zijn moeder. Hij heeft alle voorbereidingen daartoe al getroffen. Dan zal hij dus wel niet zo blij zijn met deze nieuwe, hoogst belangrijke opdracht. Hij heeft nooit geaarzeld om zijn plicht te laten voorgaan, majesteit. Inderdaad, ik geloof dat u de man hebt gevonden die we nodig hebben, generaal Kisser. Laat u hem roepen. Dan lees ik intussen de brief van mijn broer nog eens even. Doen. De courier is gevonden, meneer Jolivet. Zijt u dat maar aan uw beminde Madeleine. En hebben u scherpe oor misschien ook al zijn naam opgevangen? Of course, meneer of course. u had toch niet anders verwacht, hoop ik. En is het van een collega in de journalistiek onbescheiden te vragen hoe die naam luidt? Al was het zo, dan zou u de naam toch al genoeg van nemen. Nog even en zweeft hij door de balzaal, daar kunt u zeker van zijn. Zijn naam is Mikhail Strokov. Mikhail Strokov is hij dan in Moskou? kent u, meneer Jolivet. Oh, ik heb hem eenmaal ontmoet in een van de zuidelijke gouvernementen. <laughs> en u weet niet waar dat mijn ogen even feilloos registreren als uw oren. Hè? Ik kan me dus meteen revancheren en u vertellen hoe hij eruit ziet als u dat tenminste wilt. Ik zou u hoogst kwalijk nemen als u het niet deed. Eh bien, mon ami, hij is uh, grote breed in de schouders, massieve kerel. Hè? Ik schat hem ongeveer uh, 30 jaar. Zijn gezicht draagt alle kenmerken van het superbe Caucasische ras. Hij is verder tamelijk bleek. Boven zijn brede voorhoofd krult wilderig haar. Zijn ogen zijn donkerblauw met een oprechte, vrije, rustige blik. onder een boog van lichtgefronste wenkbrauwen. naar men zegt, het kenmerk van courage. Hij straalt iets zeer vastberadends uit. Hij is een man die weet te bevelen en snel neemt zijn beslissingen. Hij is verder sober in woord en en dat maakt hem extra onverzettelijk. Zit hij hier voor meneer Plant? Als getekend, meneer Jolivet, als getekend. Een uitzonderlijk man, blijkbaar. Maar de opdracht die je te vervullen krijgt is nog uitzonderlijker. Het was door Siberië in slecht jager tijd. Oh, oh. Ik vertel u nog niet, monsieur, dat hij zelfs Siberiaan is. Het van vaak heeft ook en vele dialecten spreekt. Daar zullen de lezen van de dirige Telegraph van opkijken. Niet meer dan mijn lieve licht Madeleine. Maar uh, nu moet u me even excuseren. Ik heb nog iets te bespreken met Godfors van Grigori. Uw verlof en het bezoek aan uw moeder zullen dus uitgesteld moeten worden, kapitein Strogoff. Ik heb hier namelijk een brief. En ik gelast u die eigenhandig aan mijn broer de grootvast de hand te stellen. En aan niemand anders dan hem. Het zal gebeuren, majesteit. U bent zich ervan bewust dat mijn broer als gouverneur van de Oostelijke Departementen zetelt in Irkoetsk? Dan zal ik naar Irkoetsk reizen, majesteit. Maar u moet aan de gebied dat in opstand is. En dat wordt overweldigd door de Tataren... die er belang mee hebben dat deze brief niet in de handen van mijn broer komt. Ik zal door dat gebied gaan. U moet vooral oppassen voor een zekere Ivan Agaraf, Een vader die met de Tataren samenspant en mijn broer naar het leven staat. Ik ben er wel haast zeker van dat u hem zult ontmoeten. Ik zal voorzichtig zijn. Reist u over Omsk? Dat is de kortste weg, majesteit. Als uw moeder gaat bezoeken, loopt u gevaar herkend te worden... U zult uw moeder ditmaal dus niet kunnen bezoeken. Ik zal haar niet bezoeken, majesteit. Zweer mij dat u aan niemand bekend zult maken wie u bent en waar u heen gaat. Ik zweer het. Neem dan deze brief... waarvan het behoud van heel Siberië en het leven van mijn broer afhangt. Deze brief zal aan zijn keizerlijke hoogheid overhandigd worden. U denkt dus werkelijk Irkutsk te kunnen bereiken? Ik zal Irkutsk bereiken, majesteit. Tenzij ik sterf. Het is van het hoogste belang dat u in leven blijft. Dan blijf ik in leven, majesteit. En zal ik slagen. Ga dan, Michael Strogoff. Met Gods hulp. Voor Rusland, voor mijn broer en voor mij. Tot uw orders, majesteit. De bijzonderheden van uw reis kunt u verder met generaal Kiesov behandelen. Uw opdracht is zwaarder dan enige die u tot nu toe uit te voeren kreeg, Michael Strogoff. Ik ben er mij van bewust, generaal. Het gaat om een afstand van 5.200 west. Een snelle koerier kan onder de gunstigste omstandigheden... Irkutsk in 18 dagen bereiken. Maar onder ongunstige omstandigheden kan hij voor de reis door aziatisch Rusland ...alleen al vier tot vijf weken nodig hebben. Onmogelijk, kapitein Dan zou u te laat zijn om Irkutsk en de Grootvorst nog te redden. Ik weet het. Toch zijn de omstandigheden het meest ongunstig. In de eerste plaats vanwege het jarige tijden. Ik zou deze reis liever in de winter maken. Dan is het wel koud en zijn er sneeuwstormen... maar dan kan men over de steppen de rivieren met de sleden reizen. Dat gaat snel. Bovendien zullen de Tartaren dan liever in de steden blijven... en hun patrouilles niet over de steppen sturen. Maar zou u wel kans hebben aangevallen te worden door de wolven? Zo'n klein ongemak vergeleken met de nadelen van dit jaargetij. In de tweede plaats zijn de omstandigheden ongunstig... omdat ik niet als koerier kan reizen. Uiteraard niet. Ik kan u geen bewijs meegeven dat u in dienst van de keizer reist. En u zult dus vele faciliteiten missen... Als u deze kamer verlaat, bestaat er geen kapitein Michael Strok of meer. en zult u uw uniform moeten verwisselen voor dat van de eenvoudige muziek, Korte kiel met gorl, bij de broek met knielaarzen en een rijstak op de rug. Ik heb een padaroshnaya voor u laten uitschrijven... op naam van Nikolai Karpanov, koopman wonende de Irkutsk. Een vrijbrief dus die alleen waarde heeft op Europees gebied... gedurende de eerste 1400 west. Ze machtigt u u door één of meer personen te laten begeleiden. Ze geeft u voorrang voor het verkrijgen van postpaarden en ook wanneer de grenzen gesloten mochten zijn... mag u ermee passeren. Maar zelfs op Europees gebied mag u deze vrijbrief alleen benutten... als er geen gevaar bestaat dat men u herkent. Welke wapens krijg ik mee, generaal? <laughs> geen stukken geschud, zoals een dertig jaar geleden... nog ter beschikking van een aanzienlijke reiziger werden gesteld... die door Siberië moest... Maar u kunt onder uw kiel een pistool en een jachtmes verwergen. Vooral met dat lachtste weet u wel om te gaan. Dankzij mijn vader. God hebben zijn ziel. Belangrijke vertragingen op het Europees traject zie ik niet. Ik kan van de trein en verder van de postwagens... stoomboten en postpaarden gebruik maken. Ook in Siberië zult u nog lange trajecten per rijtuig of te paard kunnen afleggen. Als er paarden beschikbaar zijn voor een eenvoudige muziek. Anders zal het te voet moeten en vergeet u de moerassen niet, die nu niet bevroren zijn. Ziet u tegen de reis op, Michael Stroghoff? <laughs> Allerminst. Maar ik stel de feiten altijd nuchter vast, generaal... om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Een goede gewoonte. En bovendien kent u uw land door en door. Zo is het. U vertrekt dus morgenochtend met de eerste trein van Moskou... naar het eindpunt Novgorod. Helaas is het baanvak tot de grens nog steeds niet klaar. Dat zijn dan de eerste 400 werst... De andere duizend tot de oeral zal ik zo snel mogelijk moeten afleggen... over de wegen of met de stoomboten van de Volga. Hoe sneller, hoe beter. Want denk er wel aan kapitein Strookhoff. Tijd gewonnen, al gewonnen. Zijn de majesteit kan op mij vertrouwen, generaal. Mag Nikolai Karpanov dan nu afscheid van u nemen? Ik wens u alle geluk en voorspoed op uw reis. Bagage. Nog even en we vertrekken. Instappen. Ah, laat je zoon allemaal los, moedertje. Je hebt nou toch wel genoeg gezoend. Moet jij ook mee, beste man? Jazeker. Dat mag hij wel opzien als je nog een zitplaats hebben wil. Waar is je bagage? Op Hier is nog een plaats vrij, geloof ik? Ja, je, je kunt er nog net bij. Ja. Waarom ja, zou ik anders in deze trein zitten? Ja, ja. toch zijn dat je er weer uit moest. Nee, ik hou anders mijn hart vast voor de jaarmarkt. Als het waar is wat ze zeggen, wat er allemaal achter de oraal gebeurt... ...zou het gouvernement in de grensprovincies ja, ja, ja. wel eens beperkende maatregelen ja, ja, ja. kunnen nemen. Wat zeggen ze dan dat er achter de Ouraal gebeurt? He, oh, oh, oh van alles, maar, maar niet veel goeds. Ja. Maar ik wil de zegsman niet wezen. Ik, ik heb het ook maar van horen zeggen, er zitten altijd verplikkers in de trein. Ja. We beweren dat de thee weer weer Met de thee zal het zo'n vaart niet lopen. Oh Ik nee. kan gemakkelijker naar het westen vervoerd worden als die caravanen die uit China hebben meegebracht. Oh. Maar met de tapijt uit Bulgarije staat het er slechter voor. Hm? In de hoofdstad van de Tartaren zullen ze nu op het ogenblik wel wat anders aan hun kop hebben dan tapijten te besturen. Ja, verwacht u een zending? Ja. Maar waar kan je op rekenen als het land van Giva tot de Chinese grens in opstand is? Ja, maar, wat komt er dan van onze winsten terecht? Ja. Het ziet er voor de handel niet best uit als de artikelen uit midden azië op de markt gaan ontbreken. Maar wat kunnen wij? Slamila, Daar dan. Oh, wat, wat mij betreft hoeft u echt geen blad voor de mond te nemen. Ik ben geen Rus, ik kom uit Frankrijk. Gelooft u werkelijk dat, dat ze binnenkort de Siberische paarden en vervoermiddelen gaan vorderen? Hmm, dan zou het een hele tour worden om Midden-Azië uh, door te komen. Hè? Het wordt beweerd, maar wie weet in het land werkelijk iets? Uh, het schijnt dus dat de Kirgize met de Tataren samenwerken. Hè? En dat de Kozakken van de Don zich aan de Volga verzameld hebben om tegen de Kirgize op te treden. Dus, dat, dat heb ik niet gezegd. Je kunt tenslotte alleen maar afgaan op gerucht. Ah, hoi, hoi. Je mag wel voorzichtig zijn met je woorden. Misschien is die vent wel een spion. Hij vraagt met te veel. Wat denkt u ervan, vadertje? Hm? Hebt u nog iets nieuws gehoord? Ah, huh? uh, wat zegt u? Sorry, mijn gehoor is niet zo goed. Of u nog iets nieuws hebt gehoord? Wat oh, zou ik gehoord moeten hebben. Er wordt van alles uit elkaar gefluisterd. Maar als u mij wilt verontschuldigen, ik heb nog wat te noteren. Nou, u hoort niet zo best. Het goed uit, dan kunnen we vrije praten. Zoals ik al zei, als de Kirchisen met de Tataren samenspannen... en de arties afgezakt zijn is de weg naar Eerkoets niet meer veilig. De vraag is zelfs of de grens nog bereikbaar is. Ze zeggen dat alles gevoerd wordt vertregen. Dat zelfs door de boot alleen nog maar militairen mogen worden vervoerd. Ik wou gisteren een telegram naar Tomsk versturen, maar dat kon niet meer. Het ziet eruit dat de daar binnenkort oost Siberië helemaal afgesneden hebben. Geen wonder dat de kooplieden zich zorgen maken over de jaarmarkt van Nijtje Maar De kooplieden denken alleen aan geld, maar zaken zijn tenslotte alleen maar zaken... Het gaat om de veiligheid van Rusland. Te Daily Telegraph London. Ik heb de reizigers scherp beluisterd. Ze maken zich zeer ongerust over de toestand en praten over niets anders dan de oorlog. Vaak met een openhartigheid die verwondering wekt. Het is mij bekend dat Mikhail Strokov, de koerier van de Tsar, zich in deze trein bevindt. Hij reist incognito en voor de burgers schijnen de vervoersmogelijkheden al door geringer te worden. Ik verwacht Strokov na de treinreis te zullen ontmoeten en stuur dan nader nieuws. Laten! Je Politiecontrole. Je bent verlaten op meest. Yes. Politiecontrole. Politiecontrole. Papieren laten zien. zien. Politiecontrole. In ja, orde, ja. Goed. Jouw papieren. Ja. Politiecontrole. Alsjeblieft, inspecteur. Hm. Paar de van ja. We zijn goed op je geweest. In ik denk niet dat je er veel zult zot hebben. Papieren. Ja. In orde. Hey, jij in de hoek. Zou je ook niet voor daar komen? Papieren. een beetje. Dat papieren laten. Tot me. En jij? Koop we stemmen niet in Afghaas. Uw papieren? Compleet, monsieur de inspecteur, met alle stempels. Journalist, waar ja, gaat u heen? Hoi, oh, ik dacht eens een kijkje te gaan nemen op de jaarmarkt van Engine Afghaas. Wat? Meneer heeft mij Ja, dat is wel goed. Jouw papieren? Ja. Dat klopt niet. Papieren. Deze vergunning is niet afgetekend. Ja, ik weet niet dat dat moest. De politie zijn staat erop, inspecteur. Ja, dat is niet genoeg, het moet afgetekend zijn. Zeg me eigenlijk dat je deze papieren niet vervalt hebt. Kom maar mee. Ja, maar inspecteur, natuurlijk kan er niet eens opbeuren. Laat dat als je de commissaris maar op het bureau. Kom deze eens. Ja, we ja, we Nog schrijven ook. Nee, nee, zijn... oh. nee, wat is dit? De papieren deugen niet. Nee, wil niet mee? Zo, zij. Dat is nogal genoeg. Hij lijkt wel op. Hè. Neem jij mee dan controleer ik verder. Ja, vooruit. komen. Heren, opschieten. <laughs> papieren. Papieren. Dat is dan maar zo'n inspecteur. Ja, wat gaat u daar dan? Oef, misschien zou ik u van dienst kunnen zijn. Wat ik heb uh, nogal scherpe oren. Hmm. natuurlijk. Ik uh, reis waarschijnlijk tot aan de grens. <laughs> Als dat mogelijk is. We zoeken de verrader Agarov. Volgens Moskou is er alle kans dat hij zich van deze kant van de oeral ophoudt. Weet u iets van hem? Nog, luistert niet. Nee. Ik uh, zou hem trouwens niet eens herkennen, want ik heb hem nog nooit gezien. Hier, dat is een Als u iets verdacht ziet, waarschuw ons dan. Aan elk station is politie. U uh, kunt er vast oprekenen, rekenen, de inspecteur. Komt er nog wat van? Papieren! Controle, papieren! Controle! Papieren! papieren. papieren. Ja. Zo, dat hebben we dan alweer gehad. Oh, Alles wat miserabeler voor uw hè? dat hij mee moest. is maar vreemd niet. Zomaar een toevallige bekende. Onthoudt u dat goed? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. De politie trad anders nog wel ruw op. Hè? Is dat uh, zo de gewoonte? Met u stond de inspecteur anders nogal vertrouwelijk te fluisteren. Ja, of hij wilde helemaal weten of ik nog verder ging, dan is of niet of gore. Maar, uh, monsieur, vertelt u mij eens... Uh... Ik vertel u niks. U moet eens ook maar liever met uzelf. Hoor. Zoals u wilt, monsieur. Mijn pogingen en de passagiers aan het te krijgen... hebben tot nu toe weinig succes. Er is geen woord uit hen te krijgen over stadkundige zaken. Stop. De police is op zoek naar Ivan Agarov... die samen schijnt te werken met de emir van Bukhara. Men denkt dat hij nog eens in Europees Rusland... maar dat meen ik te moeten betwijfelen, gezien de reacties der Tartaren. Stop. Het landschap is zeer afwisselend. Nu men ze uvelachtig, dan weer vlak tot aan de horizon. Was getekend door die Eén plaats is net vrijgekomen. Ik heb maar één plaats nodig. Oh, ik dacht dat u misschien nog gezelschap had. Nee, ik ben alleen. Zal ik die reistas voor u in het net zetten? Heel vriendelijk van u. Als u misschien liever vooruit rijdt, sta ik u graag mijn plaats hè? Dank u. Ik zit heel goed. Ze reist alleen. Bijna geen bagage. Vreemd voor zo'n jonge vrouw. Ze kan nauwelijks 17 zijn. Rijk is ze zeker niet, maar wel verzorgd. Pels en tuniek zijn niet kostbaar. rand randen naar jurkens lijfland. Waarschijnlijk komt ze uit een van de Oostzeeprovincies. provincies Dat is al een lange reis achter de rug. Waar moet ze naartoe? Merkwaardige vrouw. Hé, hey, vadertje, hou je hoofd eens recht. U hindert uw buurvrouw. U lacht met uw hoofd ja. tegen haar schouder. Te nou, dat ligt toch zacht? Wat, wat, wat moet je, je eigenlijk mee? Geen ruzie maken, man op en we hebben het weer gehad. Ja, gelukkig wel. Uh, dank u wel. Geen dank. Mike heeft ze weer bescheiden voor zich uit. Toch is ze niet verlegen. Hij gezicht drukt juist een grote wilskracht uit. Waarschijnlijk heeft ze het niet gemakkelijk gehad. Het lijkt mijn type dat de moed niet zo gauw opgeeft. Heel merkwaardige vrouw. En ik gewend om voor zichzelf te zorgen. Hm. Ze moet niet merken dat ik haar observeer. We zijn er gauw. In Nishin wat bedoelt u? Ja, natuurlijk. Je blijft toch zitten. Ja, ja loop op wel. Maar u? De meeste mensen raken zo gauw in paniek. Waarschijnlijk een signaal dat plotseling op onveilig werd gezet. Of een gebroken koppeling. We zullen het zo wel horen. Hoe oud bent u? Zeventien. Zo'n zelfbeheersing heb ik nog nooit gezien bij iemand van uw leeftijd. Ik vind het zo bijzonder niet. Wordt u in Nizhny Novgorod door iemand van de trein gehaald? Nee. Is nog verder. Ik moet naar Irkutsk. Irkutsk? Alleen dwars door Siberië? Weet, weet u wel wat dat betekent op het moment? Nee, maar ik zal het wel ondervinden. In elk geval moet ik naar Irkutsk. Waarom juist naar Irkutsk? Michael Strogoff, De Koerier van de Tsaar, door Jules De Bewerking Rob Gerards. Rolverdeling Michael Strogoff, Koen Flink. Nadja Fjodorova, Koerier van der Linden. Tsaar. John Soer. Generaal Kishoff, Bert Dijkstra. Harry Blount, Herbert Joeks. Alcide Jolivet, Jan Borkes, Inspecteurs Frans Vassen en Jan Wechter. Conducteur Fleur Koen. Reizigers Tim Beekman, Johan Tesla, Donald de Marcas, Kees Pijpers, Tony Foletta en Frans Kokshoen. worden de eerste twee afleveringen van Michail Strogoff, de koerier van de Tsaar. Komende zondagnacht, dus in de nacht van zondag op maandag... hoort u bij Caro's Nacht van het Goede Leven, bij Adeline van Lier... tussen vier en vijf de volgende twee delen. En daarna gaan wij er volgende week ook weer tussen vier en vijf mee verder. Luisteren dus, of wanneer u dat allemaal veel te ver gaat... dan probeert u het gewoon weg te winnen. Want dit is als luisterboek bij uitgeverij Rubinstein verschenen. Michael Strogoff, de Courier van de Tsar. We hebben er eentje in de aanbieding. En dat exemplaar kunt u winnen wanneer u meedoet aan de volgende prijsvraag. Van 22 tot en met 28 april is de week van het luisterboek. En net als bij de boekenweek is er een luistergeschenk. En het luistergeschenk krijg je cadeau bij aankoop van minimaal... 9,95 euro aan boeken of luisterboeken. Tijdens de week van het luisterboek dus. En nu luidt de vraag als volgt. Wie schreef voor 2013 het luistergeschenk? Dus wie schreef dit jaar het luistergeschenk... dat je komende week cadeau krijgt wanneer je boekenboodschappen doet? Is dat A. Wim de Bie? Is dat B. Micha Wertheim... Of is dat C. Leo Blokhuis? Mail uw antwoord naar woord.vpiro.nl... en zet even in het onderwerp prijsvraag. U kunt ook een kaart sturen, dat kan naar Vpro Ter attentie van woord, postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Vergeet in alle gevallen vooral niet uw adres te vermelden. Ik herhaal nog één keer de vraag. Wie schreef voor 2013 het luistergeschenk? Is dat A, Wim de Bie? Is dat B, Micha Wertheim? Of is dat C, Leo Blokhuis? En die Koen Flink, hij vertolkt de rol van de koerier dus in dit luisterspel. Hartstikke leuk om hem daarin bezig te horen. Koen zou komende woensdag 81 jaar geworden zijn. Het was hem echter niet gegund. Hij overleed in 2000. Het in mijn jonge jaren maar doen met een provinciestaat die heel wat stinkende fabrieken en weinig mooiste bieden had. Maar jullie zullen niet beseffen hoe aardig het er wezen kon als midden in de zomeravond. Een stemmige muziek begon De harmonie speelt Rosa boende In de muziek bent op het plein En alle mensen trommen samen Blijmoedig in de manenschijn Als ik jou nou een keertje zoende Zou jij dan erg beledigd zijn? De harmonie speelt proza Moende en het is gezellig op het plein. Stoet, en vol van avondelijk verlangen, de rij van meisjes tegemoet. En als je er eentje had gevonden, en haar je liefde had bekend, dan stond je enigszins bedremmeld, zo arm in arm. De harmonie speelt roza moende In de muziek tent op het plein En alle mensen trommen samen Blijmoedig in de maneschijn. Als ik je nou een keertje zoende Zou jij dan erg beledigd zijn? De harmonie speelt roza het is gezellig op het plein. Ja, Koen Flink. Hij is dood. En het leek er heel even op dat we dat een beetje aan het vieren zijn met dit nummer. Maar ja, ik wou toch echt iets van hem laten horen. Afkomstig van de LP dat ik dit nog mag meemaken. En het was getiteld De Harmonie speelt Rosa Moenen. Maar dat was volgens mij wel duidelijk. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het programma Woord. En we hebben het afgelopen uur geluisterd naar Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar. En zoals eerder gezegd is dat boek van Jules Verne uh, verschenen in, uh, nee, als, als televisieserie uitgebracht. En dat was in 1977. En dat was de begintune. Dat was, en u herkent het vast en zeker, Nadia's theme. Nadia's team, de muziek van de televisieserie... Michail Strogoff, koerier van de Tsar. En ik ga zo meteen in het volgende uur... de prijsvraag met betrekking tot dat luisterspel... eventjes op de Facebookpagina zetten. Dat is facebook.com woord.nl. Het is uh, drie minuten voor vijf. En dat betekent dat u nog twee radiouren van ons te goed hebt. In het laatste uur een gesprek van Isra Meijer met Joop Visser... Onder velen van u wellicht beter bekend als Jaap Fischer. En in het komende uur duiken we de geschiedenis van de Armeense genocide in. Wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren... in deze nachtelijke uren? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. En dat kunt u doen via de openbare Facebookpagina... Dat is facebook.com woord.nl. Dus facebook.com slash woord.nl. En via die pagina vindt u overigens ook de links... om een en ander eens opnieuw terug te luisteren. Dus dan weet u dat. Goed, dit is Woord dus op Radio 1 bij de VPRO. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En uh, u kunt altijd reageren via uh, woord.vpro.nl. In het volgende uur dus de genocide van Armenië. Blijf erbij.